Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Op veel snelwegen zijn stikstofprotesten aan de gang. Het gaat om minstens vijf wegen waar boeren mest, hooibalen en afval hebben gedumpt en in brand gestoken. Onder meer rond de A30 bij Lunteren is het raak, zie deze verslaggever van Omroep Gelderland. Dan kom je een berg zand tegen met allemaal troep. Ik zie oude banden. Plastic, ja, allemaal grof val. Zelfs een grote boom die uh, met wortel en al die gekapt is. Automobilisten die kunnen er net langs, maar zoals je hoort uh, moeten ze even afremmen. Waarschijnlijk gedumpt door uh, protesterende boeren die mee, daarmee een signaal willen afgeven. Ook op de A1, de A12, de A28, A35 en de A50 kun je er iets van merken. Het zal nog wel even duren voordat alle brandjes zijn geblust en er weer doorgereden kan worden. Er is een zware aardbeving geweest in de Filipijnen. We weten nog niets over slachtoffers, maar er is wel schade. Een ziekenhuis in een stad in het noorden is deels ingestort. En er zijn daar ook aardverschuivingen. In de hoofdstad Manila rijden voorlopig geen metro's... en ook een regeringsgebouw zou zijn ontruimd... omdat er zware naschokken worden verwacht. En in het Caribisch gebied is geschoten bij een drugsactie. De marine zag een verdachte boot varen. En toen de vijf mensen aan boord door hadden dat ze in de gaten werden gehouden, gingen ze er vandoor. Daarop begon de kustwacht te schieten. Eén drugsmokkelaar kwam daarbij om. Aan boord lag bijna 2000 kilo cocaïne. En feest voor de Engelse ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. De vrouwen wonnen met een dikke 4-0 van Zweden en mogen dus door naar de finale van het EK voetbal. Voor Wiegman is het de derde ploeg die ze naar een finale loodst. Dat dringt nog niet helemaal door. Nee, dat is echt niet normaal natuurlijk. Dat besef ik me heel goed. Dus uh, ja, ja. Dat het is super gaaf. En wie de finale tegenstander van Engeland wordt is nog niet bekend. De strijd gaat nog tussen Frankrijk en Duitsland. Die spelen vanavond tegen elkaar. Het weer nog in het noorden kan er een enkel buitje overtrekken. Maar op de meeste plaatsen is het vandaag droog en best zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 alles voor jou, voor jou, voor jou, voor jou. En voor tijd dat jij aan mijn kop gaat En ik mijn hoofdkaar niet meer oplaat Maar wat jij niet weet is dat ik nog steeds het schijn opbouw als een koplan En nu zit ik hier all day Aan het eind van spoor 2 en Laat ik jou verloren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 the Je naam nou was, maar ik voelde het meteen. En ik kan je niet vergeten. Ik was in de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De hemel, ik keek me adem en ik, ik was prakeloos. Je zond hier aan te trokken, ik kom ontdavor ik je je helpen. Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd. Probeer het wel, maar het is hopeloos. Oh, oh. 5, 6, 7 seconden Van dat hallo tot aan dat alles anders was Het kwam als een donderslag die dag bij Heldere hemel, heldere hemel Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd Probeer het wel maar het So keep the lights down low. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op verschillende snelwegen is de brandweer druk met blussen van afval op de weg. Boeren hebben mest, hooibalen en andere afval op het asfalt gedumpt en in brand gestoken. Het kan nog de hele ochtend duren voordat alles is opgeruimd. Een kwart van de grote Nederlandse familiebedrijven ontbreekt in het anti-witwasregister, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bedrijven zijn verplicht om te melden wie hun eigenaren zijn. Op die manier wil de Europese Unie fraude voorkomen. De Filipijnen zijn getroffen door een aardbeving met een ...van 7,1. Dat was in het noorden van het eiland Luzon. Er zijn geen berichten over slachtoffers, maar er wordt wel schade gemeld. En het weer? Zon en stapelwolken, in het noorden een enkele bui... ...en het wordt 19 tot 22 graden. Cfm maakt het naambaar van de zon schijnt.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 Um más duro, um pouquinho más duro, un poquito más duro.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 En 9 is Zonzee, Zandvoort en Zomerhit. Ja.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 Be mine. Would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care you're here tonight.